lezen wij samen met elkaar het tweede gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden in het midden van de gemeente. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heer voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de Vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toren in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ombinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruis vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep, Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden? Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei, het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei, neem... Eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zij drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat. Zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent. Zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Evenzeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En evenzeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat Hij ons geloof en vertrouwen richt op Zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is Hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons, zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt. Eén brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt, het, wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door het broederlijke liefde, samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de Almachtige en barmhartige God en Vader... van onze Heer Jezus Christus... door zijn heilige geest. Amen. Tot zover het tweede gedeelte uit het formulier. Dan zijn wij toegekomen, gemeente... aan de dienst van de offeranden. Uw gaven zullen worden ingezameld... in de dienst, de eerste voor de diakonie... Doelcollecte HGB Overijssel... Tweede is voor de kerk, bijzonder kerkelijk en pastoraal werk. Bij de uitgang wordt uw gaven gevraagd voor de renovatie van de pastorie. En bij de avondmaalstafels voor de stichting de Ondergrondse Kerk, SDOK. Daar willen we ook vanavond voor bidden. Dan nog een aantal mededelingen met het oog op de bediening van de Heilige Doop op zondag 1 juli. Als de Heer ons dat geeft, zal aangifte hiervoor gehouden worden morgenavond 18 juni van 7 tot 8 uur aan de pastorie. En wij vragen u ook om uw trouwboekje dan mee te nemen. Donderdag 28 juni gaan Evert Palland en Hanna Boon trouwen. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in de hervormde kerk van Ederveen. En die dienst begint om half drie. Vrijdag 29 juni gaan Gijsbert Westrik en Jacqueline Haasjes trouwen en zij vragen godszegen over hun huwelijk in een dienst in deze kerk die begint om 2 uur. Pardon, om half 3. Voor dit alles, zo de Heer Wil en wij leven zullen. Wij gaan ook zingen ten inleiding op de prediking uit Psalm 113. Ook gekozen met het oog op onze tekst, op de schoonheid van onze koning. Gij's heer en knechten, loof de Heer, loof zijne naam, verbreidt zijn eer ook het vierde. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? De versen 1 en 4 uit Psalm 113.